Uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Volgens minister Koolmees zijn de gesprekken met de sociale partners... over een nieuw pensioenstelsel goed verlopen. Maar een akkoord is er nog niet. Volgens de minister zijn alle moeilijke onderwerpen aan bod gekomen... zoals de AOW-leeftijd voor zwaardere beroepen. Later vandaag bespreken de verschillende partijen in eigen kring de resultaten. Daarna gaat het pensioenoverleg weer verder.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 In 2017 waren dat er nog zo'n 950. Pegida mag donderdag niet in Eindhoven demonstreren. De burgemeester van Eindhoven heeft dat verboden uit angst voor ernstige ongeregeldheden. Pegida wilde eigenlijk eergisteren demonstreren, maar kreeg daar geen vergunning voor. De zondag daarvoor liep een Pegida-betoging bij een Eindhovense moskee uit de hand. Twaalf mensen werden toen opgepakt. De laatste overlevende van het nazi-vernietigingskamp Sobibor is in Israël overleden. Semyon Rosenfeld was een van de weinigen die uit het kamp wisten te ontsnappen nadat daar een opstand was uitgebroken. Hij vocht met de Sovjets mee tegen de Duitsers en deed mee aan de invasie van Berlijn. In 1990 emigreerde hij naar Israël, waar hij als een held werd vereerd. Semyon Rosenfeld was 96 jaar. Het weer in de ochtend eerst vrij zonnig. Later kans op stevige buien. Mogelijk met onweer, zware windstoten en hagel. Temperatuur loopt uiteen van 22 tot 29 graden. En ook morgen stevige buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandijk en Klopet-Koenplein... staat 3 kilometer file, vijf minuten is de vertraging. A9 Alkmaar-Amsterveen, de weg is weer vrij bij Klopet-Raasdorp. Er staat nog wel 9 kilometer file, levert 20 minuten vertraging op. 10 minuten extra op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Wormerveer. En een kwartier vertraging op de N232 Haarlem-Amsterveen... tussen Vijfhuizen en hoofddorp. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zeker. Ja, we zitten ja. aan de kust. Hè? Dus dat het is hetzelfde uh, ja. als bij ons in Nederland. Hé. Ja, dus. hey, en, ja ik, ik, ik ga, uh, je hebt een nieuwe single uitgebracht. hele, hele hol. Ja, geproduceerd en? door uh, Emiel Hartkamp. Ja. Weer een nieuwe. Die kennen we allemaal. Ja, van wie hè? Van, ja, wie? Ja. van wie? Ja, ja. De, van... van Fransje Bouwer daar komen, daar komen we nog op terug. Ja, ja, ja. <laughs> Wat ja. zijn er natuurlijk een heleboel uh, ja, nummers voor, de, voor verschillende zangers uh, waar die voor geschreven heb En uh, ja.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 Gangbag gaan, wat er geklept is, is het over oude koeien. We halen die nooit in de kranten zullen staan. Wat kan het mij nou schelen? Dat ze lekker praten. Want ik leef mijn leventje zoals ik dat wil.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 zich met zichzelf bemoeien. laat iedereen zijn eigen gang maar gaan. Wordt er gekleed, is het over oude koeien. Verhalen die nooit in de kranten zullen staan. Wat kan het mij naar nou schelen? Laat ze lekker praten. Want ik leef mijn leventje zoals ik dat wil. Iedereen. oh ja. Toch? Ja, klopt. Ja. <laughs> ja. Ja, ik wacht netjes op een beurt. Hè. Ik kan natuurlijk nee, ja. uh, je programmaatje nee, nee, nee, maar goed ja. ja vond je ervan? Gezellig hè ja, Het is een gezellig hè? nummer. He? Ik bedoel zeker met dit vier. He? Lekker. Ja. En dan heb ik nog wel een ander nummer. Dat is eigenlijk van, van een, een jaar later. En dat heet Prima. Ja, die is dan uh, na drie nummers opgenomen te hebben bij Martin Sterke. Ja. Heb ik dan de, de stap genomen naar uh, Emiel Hartkamp. En daar is dit nummer wel doorgeschreven, ja, prima. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dan, uh, dan hoor je gelijk een, een, een, een ander sausje, zeg maar. maar ja, ja, ja. Die gaat anders tekeer met zijn avontuur ja. en zo. Ja, dat is een andere sound eigenlijk. Ja, ja. klopt. En, en prima. Uh, nou, ja. Emiel zag dat ik wel goed in mijn vel zat. En uh, ja voelde me eigenlijk wel prima. Ben met, nummer, met dit nummer ben ik ook bij uh, nachtzuster geweest. Uh, Astrid de Jong. Ja, ja, hey, ja. Bij Omroep Max. Ja, ja. S'nachts. Ja. ja, dat was leuk om, uh, om mee te maken. Want ik, uh, je, je kan bij Astrid altijd de vraag stellen. Een nachtprogramma. Ja, ja. Van, uh, als je iets hebt, dan kan een luisteraar kan dan zeg luisteraar een antwoord geven. En ik zeg zo tegen iemand van... Uh, waarom is een lampje altijd rood in de studio? Hè? Jullie hebben hier toevallig geen lampjes, hè? zie ik. Nee. Uh, nou, hebben we wel, maar... Als je praat, ja. hè, zeg maar... Nou gaat ja, een lampje branden. En, en meestal is het van, uh, hey, je mag niet praten. Begroen zijn, hè? dacht ik dan. Ja, ja. Nou, toen zei je als lid van, uh, kom maar naar de studio. Dan uh, kan je de vraag stellen, uh, stellen. En gelijk, prima draaien. Dus dat was wel uh, ja. fantastisch op Radio 1. Dus... Nou ja, dat is prima toch? Zeker. Prima. <laughs> hey, en uh, ja, wat, wat, wat, uh, uh, wat zijn jouw toekomstplannen? Uh, wat, uh, wat, wat, wat, uh, ben je ergens mee bezig? Uh, gaat er iets komen wat, uh, wat wij totaal niet verwachten? Nee hoor, voorlopig. <laughs> voorlopig niet hoor. Nee, nee. nee. nee gewoon lekker doorgaan. Veel, ik hoop dat... Uh, ik heb nog een vrij lege agenda. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Dus mensen kunnen me altijd boeken. Ja. Als je zegt van nou, dit als dat laat iedereen. Dat uh, kan ik wel in de kroeg gebruiken. Zo'n uh, feestnummer. Dan uh, kan je me altijd boeken op www.adwinkeljauw.com Zal ik okay. straks nog wel een keer halen. Want ja. we ja. zijn nog vroeger in ja, uitzending. natuurlijk met, uh, met K. Ja. En, en, en dan gewoon A-L-J-O-U-W. Nee, ja, ja, klopt. Dan... Uh, dan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 is een wonder en hoe je je voelt Het is heel bijzonder, zo'n heerlijk gevoel Maar je moet er niet mee spelen Want dat gaat zo weer voorbij Je moet het oparmen, is net als een kind Op zoek naar een plekje en op zich dan bindt Nou, dat heb ik nu gevonden Want mijn liefde, dat ben Prima. Zo, wat toch een ja. gezelligheid, hè, op ja, deze toch? zender. Zo. Ja, in een al gezelligheid hier. He. Altijd, hè, bij jou, jou hè. Zeker. Hé, hey. en ik voel me prima, 2016. Ja. Dan gingen we naar 2017. Stapel, En toen werden he? ze allemaal stapelgek. Ja. <laughs> Hoe kwam dat? Ja, ook weer een, een, een vrolijk nummertje geschreven door Emiel. Ja. En uh, ja, uh, een beetje een liedje naar alle dames. Met uh, ja, in mijn geval een blauwe ogen. En okay. de rest hoe de bruine ogen zijn. Ja. Waar ik gek op ben, anders kan je natuurlijk de andere helft weer. Hey, en ik dan? <laughs> <laughs> zeg maar. Dus uh, ja, een uh, liedje voor, liefje voor alle meiden, zeg maar, alle dames. Oké, okay. dus, uh, nou dan gaan we die dadelijk eventjes draaien. Maar eerst doen we eventjes een, eventjes een nummertje van uh, Henk Dame. Die kun je ook vastzetten. Vast Zeker, doen. ja. Ook een gezellig nummer. Ja, laat maar alleen.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 Alleen. Hey, lekker. Ja, bekend. Ja, bekend nummer van Haas, toch? Ja, ja, dat is inderdaad een, een hele bekende uh, uh, ja van Haas. is inderdaad, de, de Hazen senior zo, nee. Ja, ja. Mooi hoor. Hey, ja, hey, um, hey, ik, ik heb net even gevraagd uh, tussen zo'n buiteraardzending om uh, van wat vind jij mooi? En uh, jij bent gekomen op uh, Vianne. Ja.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 Toi et moi, fait oh dieu. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau.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 zo, om je dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan het is een, lekker, uh, ja, een ja. soms ook lang, eigenlijk. En die is heel bekend in Frankrijk. Ja. Nou ja, waarschijnlijk ook, denk ja. ik toch wel een beetje, de Belgische-Franse kant. De Wallonië. Ja, ja, ja klopt. Hé. Hey. Even kijken hoor. Ik heb, prima hadden we gehad. En ik heb natuurlijk uh, een stapelgek. Die, had ik, die heb ik hier voor me staan. Wat kan je daar nog over, over vertellen? Wat, wat kan je daar nog over kwijt? Uh... Even kijken hoor, die clip die hebben wij. Moet ik even denken. Ik wil uh, gehad hè. Ja, ik word ook ouder, hoor. Even kijken ja, hoor. Dat is 2017 inderdaad. Ja. Ja. Welke clip hadden we daar? Nou bij? <laughs> even denken. Uh, voel me stapel gek. Oh, dat was op de Ginkelse Heide. Ja, ik heb hem oh, weer. Okay, okay. Het <laughs> is ook warm. Ja, ja de de, de Heide hebben we de clip opgenomen. Uh, de, de, ja, uh, ja, Met zo'n drone uh, helemaal van bovenaf. Was okay. echt, uh, ja, was wel mooi. Uh, echt met de drone uh, ja. bezig geweest. Lekker naar boven kijken en een beetje zwaaien. Ja. <laughs> nou ja, dat zie je niet in de clip. Maar in ieder geval, ja, ook een heel mooie clip geworden. Oké. Okay. Ik denk uh, dat we die ook maar even gaan draaien. Want we gaan zo uh, ook nog eventjes bellen naar Spanje, natuurlijk. Naar Free Free. En uh, ja, daar moeten we ook een beetje tijd voor maken. Stapelgek, Edwin, kan jou.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 ik ken jou, had je Ik ben stapelgek op jou.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 Jou op die ogen hemel blauw En het mooiste in het leven Kan je mij met liefde geven Ik zeg jou nu keer op keer ik wil jou steeds een beetje meer Doe liefde Stapel gek, ja, ja, Polonaise in even, de studio. Nou, Polonaise-Hollandaise. Zeker. Hé, je het warm of die? Zeker, jullie ja, ook hè? Jij uh, ook hè? Uh, <laughs> Kijk, ik, ik ga zo eventjes de Ergo erbij halen. Ja. Dat is ook wel eens lekker. Ik heb even water gepakt ja, toch? hè. Jij moest ja, niet hè? Nee, nee, nee. Nog, nog even niet. Oh. Nee, ik heb nog genoeg vocht bij me. <laughs> Hoe oh, waar dan? Ja, ja, ja, ja, ja dat vertel ik niet. Maar... <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, ik, ik ben nog maar net terug. Hè, dus... Maar ze dus hebben hier nu een hmm. nieuw, nieuw biertje. Hier hier, ja, ja, ja, ja ah, de pit de bier. De oh. Een pit <laughs> Ik ga geen reclame maken, maar wat zeg je dan allemaal? Hela, hela, ho. Ja. Nee? Hey, ja. Daar zijn we eigenlijk een beetje aangekomen. Dat kunnen we even kijken. Ja, gezien de tijd. Ja, dat gaat nog wel lukken. Hela, hela, ho.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 Ik nou, aan, hier, hier, aan bijna iedere dag zitten er wel wat, uh, wat mensen. Ja, netjes hoor. Kun je, je mag het. wel het zwembadje uh, meenemen, dan kan die er even in. <laughs> ja. uh, gewoon een voetenbadje, <laughs> he, een spoeltje, een microfoon ja. erbij. Ja, dat komt nou helemaal goed. Joh. Hey, um, Edwin, wat, wat, uh, Je hebt nog geen optreden staan, uh, begrijp ik je? Ja, 14 uh. juni en uh, die is wel in Zeeland. En heel veel ja. mensen zeggen Yes, bij ons in de buurt.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 In gedachten, de smaak van het bier, snel mijn eerste vooraf. Het is niet te laat, de avond is jong.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 Dus uh, ja, hij is gewoon gereleased en uh, je kan het downloaden Spotify en uh, iTunes, overal. Oké. Okay. Dus, uh, en je kan natuurlijk uh, ja, vriend worden bij mij via Facebook. Ja, en dan uh, gewoon Edwin Kaleauw, Facebook? Of? Dat is, uh, ja, dat is uh, de eerste. Ik heb er nog twee, Zanger Edwin Kaleauw. En ik heb nog Facebook, uh, Fanclub Edwin Kaleauw. Ik moet zelf ook nadenken op de ja vrienden. Ja, ja. ja altijd duur dan. Uh, je krijgt zoveel uh, vrienden en uh, ja. je moet eigenlijk een beetje uitwijken.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 ik que ik hier wil, zitten. Ik ga hier met mijn vader en Ik Bien mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Vendle ahí, ahí, moviéndote esos familias, ni por tu idioma ni el país. Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle, rompeando y bebiendo a la vida. Que yo ik daré una noche dat ik je Tú te dat yo no sé de dónde ik je wil Lo único ik sé que quiero con usted, je wil zien, dat ik je wil zien, ik je wil dat ik je wil dat ik me voy acercando hacia ti y te digo, yo había oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco de a eso, mami, yo te estoy queriendo. Don't be yeah. Ik zie hem en uh, ja. Wat voel je, je ervan Edwin? Ja, zomers. Hasta el ella, amor. Ella het wordt alleen maar warmer ja. hier, ja, toch? <laughs> ja. Je, <laughs> hey. Ja, nou ja. We, de, de volgende staan we weer klaar natuurlijk. En dat is uh, Davy uh, Blindevoet. En hij heeft het sowieso over de zomer. Dus nou ja, dat zat sowieso. Uh, het klopt helemaal. Maar we proberen eigenlijk uh, ja, uh, toch verbinding met Spanje te krijgen. Met uh, VVN.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 Terras. De bellen stralen kleuren alles schuin en licht. De zon tot er te lachen op mijn geur. Er is voorbij, uh, Edwin. Ja, uh, zeker. Ja. <laughs> hebben we goed nieuws, hè? Ja, hebben we goed nieuws, he, dat, he? dat is sowieso goed nieuws. Ja, maar we hebben nog weer Ja, nieuws. Ik wou net zeggen, wat beter nieuws is. We hebben Vree uh, dus uh, Juist. Ja, ook aan de lijn. Het is dus gelukt. Nog net voor de valree. Dat was het dan. Davy, Blindervoet en uh, Zomer. En Vree het is gelukt. We zijn er. Kijk hoor. Nou... Uh. Hey, hey. Hallo? Hello. Even kijken hoor. Ben nog? Zo, is het nu gelukt? <laughs> Zeker. Ik ja, ja. ja, ik hoor je. Hey. <laughs> ja, het is uh, een, een verbinding met, uh, met, met Spanje. Dat blijkt nog lastiger als het ook een vracht had. <laughs> ja, wat bedoel. <laughs>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 Ik weet niet Baby, breek mijn hart. Maar ik weet het is een nieuwe start. Het over, het is over.